Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-landen hebben een deal gesloten over hoe je op reis kan... Als je minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, mag je naar alle landen in de EU reizen, hebben de landen met elkaar afgesproken. En dat is niet alles, zegt correspondent Sander van Hoorn. Misschien het belangrijkste nog wel is dat de kans groter wordt dat we sowieso vrij kunnen reizen. En dat zit zo. Je hebt natuurlijk die kleurkaart in Europa waar landen of delen van landen rood, oranje of groen zijn. Nou, Die grenzen worden opgehoogd waardoor je eerder oranje bent en dus ook eerder groen bent als land. Voorlopig staan veel landen nog op geel of oranje. Dan heb je een negatieve test nodig als je niet gevaccineerd bent. En bij oranje moet je in quarantaine na terugkomst. Op Curaçao is iemand opgepakt voor een vergismoord... 3,5 jaar geleden in Amsterdam. Toen werd Mohamed Bouchiki van 17 doodgeschoten in een buurthuis... voor de ogen van jonge kinderen. Hij werkte daar als stagiair. De twee schutters zagen hem aan voor een crimineel waar ze ruzie mee hadden. Er zit al iemand vast voor die vergismoord. Die kreeg 16 jaar cel... En nu is Randall Day opgepakt. Hij is geboren op Curaçao. De politie denkt dat hij de andere schutter was. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een eindexamenfeestje in een park bij Berg op Zoom. Honderd en scholieren waren daar bij elkaar gekomen. En dat mag niet. Ze hadden ook nog drank, geluidsapparatuur, vuurtjes en waterpijpen bij zich. Terwijl dat verboden is in het natuurgebied. En bij McDonald's tenten in Indonesië was het deze week een enorme chaos... Er was een speciaal BTS-menu te koop. Niet per se bijzonder, kipnuggets, friet, cola en twee soorten saus. Maar toch bestelden veel K-pop-fans het. Bij sommige Mac's stond het, stonden honderden maaltijdbezorgers. Ja. De was zo groot dat sommige restaurants een paar dagen dicht bleven. Ze waren door de drukte bang dat het aantal coronabesmettingen flink zou stijgen. Heb ik het weer nog? De zon piept op de meeste plekken door de wolken heen. en Het wordt 24 tot 27 graden vandaag. En dit weekend volop zon en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weenand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de Vesting en Hilversen Noord 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar ligt wat rommel op de rijbaan, twee rijstroken zijn dicht. En op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Bresanddijk en Ten Oever 6 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZF Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, Nou, goedemiddag, welkom bij Morgen is het Weekend. We zitten hier weer in de studio met Pim Groof en Angelique de Groot. Yeah. Angelique de Groot is van de band New Page. Ja. Welkom, dankjewel. Leuk dat je er bent. En, ja. uh, nou, we gaan het over de band hebben en uh, alles wat daaromheen hangt. Want je wilt straks een nummer laten horen, Lissen, dat is de laatste nummer van jullie... Nou, niet het laatste nummer. Nee, we zijn wel weer nieuwe nummers aan het opnemen nu. Maar uh, het nummer wat, uh, wat ik heb ingebracht eigenlijk in de band. En uh, ja, waarom ik deze heel erg belangrijk vind... ook om, om te kunnen laten horen... is uh, uh, vooral waar ik het heb ontdekt... is bij, uh, wanneer ik bij een bedrijf werkte... en bij de koffieapparaat zeg je tegen elkaar... Uh, ja, goedemorgen en uh, hoe gaat het? Ja, goed... En dat er daarna eigenlijk nooit meer uh, gevraagd wordt... hoe gaat het nou echt met jou? En wat er uh, op mijn pad kwam... is dat er dus iemand zelfmoord had gepleegd... terwijl niemand door had... Ja, ik begin met een heel heftig onderwerp... Ja, ja. Maar, terwijl niemand door had dat het niet goed ging met die persoon. Dus niet de collega's, niet de familie en zelfs niet de vrienden. En uh, dat bleef vaker op mijn pad komen dat iedereen eigenlijk verbaasd achterbleef van... goh, waarom heb ik het nou niet gezien? Waarom heb ik het niet doorgehad? Um, en dit nummer is niet als een verwijzend vingertje met... goh, jullie hebben het niet goed gedaan of, of, of een schuldstuk neer te zetten. Maar alleen maar een stukje bewustwording. Ja. Van goh, ja, dit is er ook. Meer even om daar ook toch een stukje aandacht op te geven. Dus, uh, en daar is het nummer uit ontstaan... Ja, ik vond het belangrijk om het te laten horen. Ja. Het ja. was iemand van je werk die zelf moet plegen? Ja, en later kwam er dus steeds vaker op mijn pad en ik dacht ja, ik moet hier dus wat mee. En uh, ik ben dus op zoek gegaan naar muzikanten die de muziek ook neer konden zetten zoals ik het in mijn gevoel en gedachten had. Um, oh, dus. En toen we hem eenmaal hadden opgenomen, uh, dacht ik ja, ik ga niet vertellen waar het over gaat, omdat ik zelf ook bij veel nummers meer een eigen gevoel en een eigen ervaring daarop uh, interpreteer. Maar uh, vandaag toch besloten om wel te vertellen... waar het eigenlijk begonnen is en ontstaan is. Oh, dus uh, de band is geformeerd door dit nummer eigenlijk? Ja? Nee, ik ja? ben bij de ja? band gekomen door dit nummer. Dus zij waren op zoek naar zangeres... en ik ja? was op zoek naar muzikanten die de oh. muziek erbij konden zetten zoals ik hem eigenlijk uh, hoorde. En uiteindelijk hebben zij daar ook weer hun eigen interpretatie uh, ja. ja. in gezet. En zo zijn we een soort samengesmolten. En daar is dan uh, dit nummer uit voortgekomen. Goed, ja Nou, laten we maar gauw gaan luisteren. Ik ben benieuwd. Ga ja. je ja. daar ja. Ja. verder? Waaier of niet? Ja, gaan we Nou, mooi nummer. Heel Ik mooi nummer. Complimenten, ja. Angelique. Ja. ja, en gewoon opgenomen in de oefenruimte, dus niet in een officiële studio. studio. Ja, ja dat zullen we misschien wel horen, maar uh, ja, super. Kracht. Nee, zeker als, uh, niet. Nee, mooi. Die dat gemixt hebben en toch weten ja. zo neer te hebben kunnen zetten. Ja, ja, dat sound. Ja, knap. Ja. Maar vertel eens wat over de band inderdaad. Jullie zijn bij elkaar gekomen door dit nummer. Maar de voor ja. was... Daarvoor, page zelf. Ja, ja. ja ze, in 2007 is uh, Jack van den Berg, onze drummer, is begonnen samen met, uh, met een, uh, nog iemand. Ik weet ja. de naam niet. Later is Fred erbij gekomen. Dus zij zijn eigenlijk een beetje de, de, de basis en de, de harde kern. Dus Fred okay. van der onze solo Waar je net ook een prachtige solo van hebt kunnen. Ja, een ja, hele mooie solo. Ja. Ja. <coughs> en uh, dus zij hebben heel lang gespeeld, ook met andere mensen. En er zijn veel wissels geweest en uiteindelijk uh, hebben ze besloten van nou, we willen toch gaan optreden dus dan uh, moest er wat veranderen moesten er zang, zangeressen bij ja. komen ze hebben wel altijd eigen nummers uh, alleen maar gespeeld oh, dat okay. is wel bijzonder eigenlijk nooit covers en dat doen we nog steeds niet we spelen nog steeds alleen maar eigen nummers oh. ja. en uh, daarna uh, zijn Fedor Kamer onze slaggitarist en uh, Michael van den Berg onze bassist toen nog. Ja. En uh, Tom Scholte, onze toetsenist, erbij is erbij gekomen. En die hebben een paar jaar samen gespeeld. En uh, ik ben er nu sinds, ik denk 2008. Oké, okay, maar ze speelden al bij elkaar onder de, onder de naam New Page. Zij speelden onder de naam Outdoors. En eigenlijk toen Tom Scholte erbij is gekomen, onze toetsenist, ja. toen zijn ze onder de naam ah, New, New Page uh, ja. gaan. Uh, en waarom die ja. naam? Ik. Eh, Mannen, sorry, ik weet het niet. Ik denk omdat ze het gewoon een leuke naam vonden. Nieuwpage. Ja, nee. ik, vind, ik vond het een aantrekkelijke naam. Ik dacht, ja, nieuw bladzijde. Ja, in je leven bladzijde of in mijn zo. leven. Ja, zo heb ja. ik het geïnterpreteerd. En dat trok mij ook wel aan. Dus, uh, ja, ja. Nou, klinkt ook wel lekker. Ja. Klinkt ook lekker ja. <laughs> En je zei net dat de slaggitarist is, uh, is, ermee gestopt? Ja, helaas. Ja, superleuk uh, gozer. En uh, ja. Het klikte hartstikke goed, maar door omstandigheden gestopt, dus uh, we zijn nu, uh, ik heb wat advertenties gezet sinds een paar weken, we zijn nu een beetje audities uh, aan het plannen, ja, dus uh, als iemand zegt van nou, ik vind deze band absoluut bij me passen qua niveau en stijl, dan uh, stuur maar een berichtje. Ja, ja. heel goed. Waarnaar? Uh, nou, we staan op Facebook als New Page Band okay. en uh, je ja. kunt dan een pb sturen. Ah, Oké. Okay. Ja. En even terug naar het nummer, want je zegt, het was inderdaad een heel mooie, een hele mooie solo. Een ja. uitgebreide, ging helemaal los volgens mij. Ja, gelukkig wel. Ja? Ja. ja, nou dat zei ik al, ik merk dat veel solo gitaristen de solo's inkorten. Hè? en Soms is het ook modern om het lang te doen, soms is het weer een periode waarbij ze weer in moeten korten. En ik wilde gewoon dat hij helemaal los ging en dat hij volledig zijn tijd nam... Ja, ja, en net als ja, ja. bij November Rain of wat dan ook, dan mogen gewoon nog lange nummers, dus waarom ja, niet? Ja, ja. ja, En ik zeg, ja, zoals het voelt, voelt het. Ja, ja. Maar ja, een hit is tegenwoordig ook maar drie minuten, toch? Ja, dat klopt. En uh, ik ben wel ook bij een producent geweest, uh, een wat professionelere producent, en ik ja. wist hem inderdaad hartstikke in te korten. Oh, en dat ja. kan, en natuurlijk, en dan wordt hij hipper en moderner en makkelijker te draaien. Ja, ja. Maar uh, gevoelsmatig zeg ik, nou, hij is, dit is eigenlijk de basis zoals we hem allemaal mooi vinden. Zoals en, jij het bedoelde en, ook, ja. En zoals ja. ik hem bedoelde, ja. ja. En hoe ja. lang heb je erover gedaan om het te schrijven? Um, ik, ben in, ik heb hem in 2015 geschreven. En um, ik ben, het mooie is dat ik toen... Um, um, een, een, een geweldige drummer had die een enorme inspiratiebron uh, was... waardoor ik dus ben gaan schrijven, want daarvoor ben ik nooit gaan schrijven. En hij inspireerde en uiteindelijk stagneerde ik op de tekst... en ben ik naar de toetsenist gegaan ik zeg ik weet niet wat het is... maar ik, ik moet iets met jou. En hij vertelde dus ook dat hij een ervaring had op dit gebied. En eigenlijk dat was al genoeg om, om het verder te laten stromen. Okay. Dus um, ik denk dat ik er... Uh, ik denk een paar weken over gedaan heb. Ja, ik ben toen alleen nog naar mijn oudste broer gegaan. Voor de kritische noot. Daar uh, zijn broers goed voor. Ja, daar zijn broers goed voor. Dus die ja. heeft ook ja. nog wat uh, in mijn brein uh, geprikt. En, uh, ja. Ja. Had je al een, muziek, een, een idee van muziek erbij op het moment dat je het schreef? Of? Ja, het leuke is. Uh, ja, het klinkt misschien heel raar. Maar uh, uh, het begint bij mij soms met een, een zin. Dit begon met een zinnetje. Why is there no time to listen between the lines anymore? Ja, oh, ja, ja. En, en ja. daar is het ja. mee begonnen. Ja, en dan van daaruit uh, zag ik het strand en dat iemand dus de zee in liep. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, het stukje wat het ruigere stuk is, echt het stukje bij het koffieapparaat met uh, van... Hé, uh, hey, goedemorgen, hoe gaat het? Ja, goed, gaat goed. En dat je elkaar dus daarna niet even in de ogen kijkt van... Goh, hoe gaat het nou echt met je? Ja, ja. Of dat je even luistert van goh, ik heb het idee dat of ik heb het gevoel dat. Ja, maar daar nou, hebben we geen tijd meer voor, denk ik. We nee, nemen geen tijd nee, meer voor. Nee, iedereen voor. is druk nee. met zichzelf, he. was ja, wasn't ja. seen by anyone. Ja. Ja. Hè? En ook het, het, het, het tweede couplet, waarbij hij dus hè, in de spiegel kijkt en in zijn eigen ogen kijkt en and there's no sunshine in his eyes, ja. dat ik denk, ja, weet je, we gaan allemaal maar door, door, door, door, door, ja, vergeet het te genieten. Ja. Ja. Ja. En, uh, en nu natuurlijk is het helemaal moeilijk met, uh, met mensen die nu thuis werken om ja, aandacht zeker. aan elkaar te ja. besteden. Ja. Van, ja. Joh, hoe gaat het nou echt met je? Omdat je elkaar echt bijna niet eens meer ziet. Ja. Nee. Dus dat maakt de uitdaging nog groter denk ik. Ja zeker, veel ja. eenzaamheid, geloof ik ook wel, ja. Ja. Ja. ja. ja, maar het is ook veel individueler geworden. Helemaal zo fijn, ja. Als als de maatschappij was veel. Mensen letten gewoon op elkaar. Ik heb ja. ook regelmatig op de buurvrouwen in Amsterdam gevloekt. Van, eh, dan waren alles, weet je. Dan, ze zagen ook alles. Ik, ja, ja ze <laughs> zagen, precies ja. wat je in je huis had staan. Ah, oh, vreselijk. Maar aan de andere kant had dat natuurlijk wel weer. Al die, die sociale controle zorgde wel dat de buurvrouw altijd wel in de gaten had hoe het je ging. Ja. Met deze individualisme van tegenwoordig is dat natuurlijk wel uh, ja. een heel ander verhaal geworden. Ja, ook dat mensen worden gevonden in hun huis na weken of maanden. Ja. Dat Ik denk, ja, het is eigenlijk wel heel verdrietig. Ja. Ja, eens. Volgende nummertje? Ja. Tough Times? Tough Times, ja. ja. Het leuke van deze band is dat er dus meerdere mensen zijn die nummers schrijven. Ja. En uh, normaal zeg ik dan niet wie ze geschreven heeft, maar deze ga ik wel vertellen ook. Okay. Of vandaag alles, als jullie willen. Uh, dit is geschreven ja. door onze toenmalige bassist uh, Michael van den Berg. Ja. En um, uh, ik in het begin, toen ik bij de band kwam, wist ik dat dus niet. En heb ik gewoon uh, mijn eigen emotie en mijn eigen verhaal erbij er gevoeld. Ja. Uh, totdat ik hoorde waar dit verhaal van kwam. En uh, uh, dat ik dacht, wauw, dit is, dit, is, dit is prachtig. En ik mag het niet vertellen, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen privé stukje. Maar... Vanuit dat moment ben ik het met dat verhaal gaan zingen. Ja, maar als je er een liedje van, van maakt, dan is het niet meer privé. Nou, toch nog wel hoor. Toch wel ja? Ja, want ik dus ben nu een nummer aan het opnemen. Dat gaat over al mijn exen. Huh? <lacht> Drie kwartier lang. <lacht> Wordt een nummer van zes uur. <lacht> heb je nog een paar uur. Uh, en over mijzelf natuurlijk ook. Hè. Dus ja, het is twee ook minuten. Wat heb ja. ik gedaan en wat heb de ja. ander gedaan? moet moet ja. ook een beetje zelfreflectie doen. Uh, maar die heb ik wel zo omgetoverd... dat het niet is dat de mensen die mij goed kennen... zeggen van, nou, dat was die en dat was die en daar... Nee, oké. Okay. Ja, ja. Dus ja, je ja. moet hem ja. altijd wel een klein beetje verbloemen, toch? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ja. Ik denk, als ik een nummer over mijn ex ga spreken... dan heb ik geen <laughs> Zijn er drie, ja. Nee, je moet hem wel een beetje poëtisch maken, toch? Ja. Oké. Okay. Ja, ik laat hem stilte vallen, want... Die... Ja, jij hebt geen exe, dat is gek. Nee, zeggen. dank je, dank je. Ik schrijf geen nummers, nee. Nou, gaan we naar Tuft. Ja, sometimes. Times. Times. Met, nog steeds met Angelique van de nieuwe page band Yes. En, yes. Uh... <laughs> oh. Ja, we hadden het net over dat jullie weer allemaal nieuwe nummers aan het schrijven zijn... en jullie eigenlijk een hele tijd stilgelegen hebben. Want oefenen ja. kon natuurlijk ook niet nee, met de corona. Nee, nee, nee, ik ben nog wel... Uh, want er we mochten dan twee mensen thuis ontvangen... dat we na een tijdje zeiden van... oké, okay, dan gaan we met, met drie mensen bij elkaar nummers schrijven... en onze drummer heeft ook een nieuw nummer geschreven... Dus ja, die waren we net een beetje uh, aan het aantippen. En toen uh, was het weer van, nee, er mag nog maar één iemand thuis. thuis. ja Toen zeiden we nog, nou ja, dan zetten we er een in de tuin. Kunnen we ons nog oefenen? Ja, achter het glas, <laughs> ja. Hebben we het toch maar niet gedaan. <laughs> ja, dus we zijn echt weer sinds, ja, uh, ik okay. denk een paar okay. weken dat je weer mag repeteren. En niemand heeft koning gehad bij jullie? Uh, nou, niet wat ik weet. Kijk. Nou, mooi. Ja. Nee, nee zo dat is ook belangrijk ja inderdaad ja. Ja. gezonde bent gezonde bent gezonde bent ja. <laughs> ja ja dat maakt niet uit volgens mij heb je gezond bent ja, nee, ja, ja. ja. ja. ja. een, een beetje goed opgelet goed op het is gewoon mazzel je hebt mazzel op weg ja ja boodschappen doen ja boodschappen doen is natuurlijk uh, dat was mijn grootste risicopunt Maar ja. ja. nou, voor de rest kwam je niet buiten of zo ja. nee voor de rest heb ik wel uh, netjes ja. houden ja ja, ja bravo ja, ik, ik doe nog steeds boodschappen 's ochtends om 7 uur is het rustig ja ik hou nog wel steeds de regels in achter dat betreft. Ja, bij Dirk is het nog nooit zo druk. Ga je nu maar weer eens ja, kijken? Nu, uh, ja, de, met al die toeristen, toeristen ja, klopt, weer komen. Ja, ja het is slecht weer. Ja. nu is het slecht weer, nu zijn er niet zoveel. Ja. ja. Geen dat... zonnetje, dan hebben we geen file, denk ik dan maar. Ja, ja. even tussendoor. Het weer van vandaag. Huh? Het weer van vandaag is gewoon waardeloos. GELACH <laughs> Een idee. Nee, nee. Uh, moet ik het weer Het opzoeken? is lekker. Het is, de temperatuur is goed, er is alleen geen zon. En voor mij is dat mas, want daardoor had ik geen file naar Zandvoort toe. Ja, inderdaad. Ja. Daar zit je sorry, ook mee Moet ik ook over nadenken. Ja, ja. dank voor het cadeau. Ik heb het, uh, ik heb het ook van tevoren uh, uitgezocht, voor je. Oh, kijk. Jouw toch wel. Ja. Toch wel. <laughs> heb je een verzoek ingediend? Absoluut. Ja. Even kijken. Uh, vandaag staat dus uh, maximum temperatuur 22 graden, minimum 13 en uh, bewolkt. En morgen is het ook bewolkt. Het is 19 graden maximaal, 15 graden minimaal. En het weercijfer is dan een 7. Waarom een 7 en vandaag een 6, weet ik ook niet. En zondag, dan wordt het weer beter weer. En dan gaan we volgende week gaan we weer heerlijk uh, voor, vooruit. Ja, mooi weer. Ja. Zaterdagmiddag, want het is voor mij belangrijk. Zaterdagmiddag, uh, zaterdag, okay. zaterdagmiddag ja. als Pim naar buiten gaat, <laughs> regent heel hard. En dan komt er onweer, een hagel, een hele grote hagelsteen. Ik heb je microfoon uitgezet. Ja, nee, dat was het. Goed, het volgende nummer na dit ge ja. <coughs> Geweldige weerbericht. Ja, dat is wel. Explode, kan je daar wat over zeggen? Ja, uh, Explode is een, uh, is een lekker aptempo nummer, want anders valt ons publiek in slaap en we willen toch ja. dus af en toe een beetje kunnen swingen. Uh, zit natuurlijk ook wel een boodschap in, zoals altijd, uh, maar is voornamelijk gewoon een heerlijk lekker even, even een aptempo nummer. En waarom ja. zeg je er zit een, al, altijd een boodschap in? Waarom? Ja, omdat ik er toch anders zou ik hem niet zingen als er niet ook een verhaal achter zit. Nee? Waarom nee. niet? Nee, ja, omdat ik daarvoor kies. Omdat ik het fijn vind om met een boodschap te komen. Zodat ik me kan inleven oh. in het nummer. Oh, ja. op die manier. Het is meer voor jezelf. Ja, ja, ja. zeker. Ja, ik ja, ben ja. een hele ja. egoïstische <laughs> een vraag. Nee, het is moeilijk wat je zingt in het Engels. Dus uh, ja. uh, ik denk dat ze de een hoop niet oppikken. Trom. Dus omdat je het nou een beetje toelicht. Ja. Maar ik denk voor de meeste luisteraars. Uh, Okay. Ja, maar toch voel je het wel denk ik. Tenminste, dat is mijn, uh, mijn eigen ervaring, is wanneer iemand zomaar iets zingt, of wanneer iemand zingt met daarachter een emotie of. Ja, de ik, ik ja. had, ik ben De nummers die ik ben begonnen met zingen, dat waren wel covers, ja. maar ik had vaak dat ik, dat ik naar luisterde en dat ik inderdaad niet meteen de tekst altijd oppak, maar dat er wel een gevoel bij zat. Ja, ja. En op het moment dat ik dan dat nummer ging zingen en me dus in de tekst mm -hmm. ging inleven... ...dat ik dacht, wauw, maar dat klopt dus ook nog eens met wat ik voel. Ja, ja, ja. Dus je hoort wel wat ik voel. Oké, okay, uh, leuk. Nooit meer nooit stilstaan. Nee, ja. En jullie zingen altijd in het Engels? Ja. ja. Ja, maar wie weet komt er nog eens een keer wat ja. Nederlands <laughs> ja. uh, op ons pad. Ja. Ja, ja, goed, als je een boodschap wil uitdragen, denk ik van... ja, je, ...in Nederland denk je dat, dat het, dat het beest in het Nederlands kan. Ja, is, is ook een optie. Ja. Ik, sluit, ik sluit niks uit. Maar zeg ja. Nee, maar ik, ik, ik, ik, toen ik begon met zingen was het juist dat ik heel veel moeite had om mijn emoties te uiten. Oh, okay. uh, echt te, letterlijk te verwoorden en te vertellen en uit te spreken. Maar dat kon ik dus wel in mijn muziek. En ik dacht, het veilige toen was dat het toen wel covers waren. Waarvan ik wist van nou niemand weet waar ik aan denk. Maar ja. ik kan het er wel lekker uitgooien. Dus het was ook veilig. Ja, ja. Dus de eerste keer dat ik met een eigen nummer kwam, dacht ik, wow, dat is eng. Ja, ja. Dan vertel ik echt iets van mezelf, dan voel ik bijna naakt op het podium. Maar... Ja. ja. En bij welke band ben je begonnen? Hoe, wanneer ben je begonnen en hoe ben je begonnen? Hoe ben ik begonnen? Uh, nou, ik zat toen in de paarden en ik ging met iemand uh, naar... Ik trainde toen in België bij een bereider van de Spaanse rijschool. Ja, helemaal spectaculair. En omdat het een lange afstand was, moest er iemand mee in de auto. Dat als er wat gebeurt onderweg met een paard en een trailer. Ja, oh, dan ja, wil je gewoon ja. dat iemand bij paard blijft en iemand anders kan roepen. En ik had toen iemand die mee kon en uiteindelijk heb ik iemand gevonden. En uh, die zong met haar zwager uh, in een muziekcafé. Haar zwager heeft nog in Le Miserable gespeeld. Okay. Haar ja. zus is uh, uh, professionele musicalzangeres en actrice alleen dan ook natuurlijk. En, uh, en zij deed voor de hobby een muziekcafé. En zij zong daar. En we waren in de auto en ik deed wel eens uh, achtergrondkoortjes. Vind ik leuk, gewoon backing vocals. En ze deed een nummer van Rutje Kot, als je het dan hebt over Nederlands. Grappig, ja. hè? En, uh, en ik zong daar gewoon een tweede stem op. En toen zegt ze, joh, ik ga dat nummer zingen. En jij doet de backing vocals. En ik, nou, echt niet. Ik ga daar niet voor lul staan, zo mag het zeggen. <laughs> Uh, want ik merkte ook vaak dat mensen niet goed zongen of vals zongen... en dat er dan toch werd gezegd van, nou, was goed hoor, was goed hoor. Toen dacht ja, ja. ik, ja, maar daar trapte Angelique niet in. <laughs> en uiteindelijk uh, dacht ik, nou ja, hè, in de categorie uh, leef je leven en doe leuke dingen... en uh, stap eens een keer uit je comfortzone, dacht ik, nou ja, achtergrondzang is toch een ja. beetje veilig... en toch ook wel weer leuk, dat moet toch kunnen. En mijn vader zong vroeger opera en operette, was een tenor, Hij heeft niet zijn beroep ervan kunnen maken. Maar ja, zoals ik al vertelde, zingen was voor ons hetzelfde, Standenpoetsen, dat hoorde erbij. En eigenlijk waren we altijd een sportfamilie, sporten, ja, werken, okay. werken. Ja. Dus ik ben daar nooit mee bezig geweest. Maar zij zei nou, ik heb jou horen zingen, jij gaat voor mij die backing vocals doen. Oh, leuk. Ja. Ja, dus ja. ik ben toen naar mijn vader gegaan, die gewoon een keiharde mening kon zeggen. Dus ik zeg, ik ga zo meteen zingen en jij zegt of het wel of niet iets is. <lacht> en toen heb ik er een half uur over gedaan om geluid uit te krijgen... omdat ik zo <lacht> nerveus werd. Ja, en uh, toen zei hij, als jij het niet doet, dan doe ik het wel. Ik zeg, nee, als jij zegt dat het goed is, dan ga ik. Dus toen ben ik naar de toe gegaan die avond van, oké, okay, ik doe het. En toen zei ze, nou ik wist niet zeker of je kwam, dus ik heb iemand anders geregeld... Voor een tweede stem. Dat was een man. En toen hebben we binnen vijf minuten drie stemmen gemaakt. Oh, mooi. Die ja. avond hebben we gezongen. Ja. En ik dacht altijd dat knikkende knietjes alleen in stripverhalen voorkwamen. <laughs> maar nee, ik had echt ja. knikkende knietjes. Ik heb hem echt vast moeten houden aan de reling. Echt als je het gezien had. Ik denk dat ik een half uur in slaplacht geleden. Ja. Maar het was zo'n succes. Uh, dat we zijn toen meteen voor de lokale radio over Hoofddorp gevraagd. En oh. dan is het een beetje gaan stromen. Ja, ja. ja. ongelooflijk, ja. Grappig verhaal eigenlijk. Ja, heel ja, ja. Ja, leuk. Ja, dat is how it all started. Ja. Je nieuwe carrière. Hè? Nee, ja. nee, ik heb altijd. Ik heb een paar keer op het punt. Ge, ik heb een paar keer. In, in, in, ik heb heel veel dingen gedaan en daarna. En in, in theatertjes gezongen. En heel veel verschillende bands. Uh, met beroepsmuzikanten. En ik heb twee keer de kans gehad om mijn beroep ervan te maken. Maar ik heb altijd voor gekozen om het niet te doen. Nee, toch niet? Omdat okay. ik bang was dat dan de ziel eruit zou gaan. Op uh, het moment dat ik het voor geld moet doen... of ik moet me aanpassen aan het publiek... want het publiek wil dit. Bijvoorbeeld, je hebt één hit... Ja. dan moet je 50 jaar zingen. Ja. Toen dacht ik, dat, dat wil ik niet. Nee, nee, ja, dus nee. ik ben een heel egoïstische zangeres eigenlijk. Ja, zeker. Excuses daarvoor. <laughs> um, en ik, toen ik begon... Uh, uh, zat, werkte ik voor mezelf in de paarden... en dat was mijn passie. Mm -hmm. En dat was mijn leven. En dat deed ik zeven dagen in de week. Oh, okay. uh, dus ja. ja, zingen was gewoon leuk en erbij... Ja. En ik werd voor steeds meer gevraagd. Toen dacht ik, nou, laat ik maar de zangles gaan nemen. Want ze denken geloof ik dat ik kan zingen. Mm -hmm. uh, dus toen heb ik wel op het consultorium ook les gehad. In haar lunchpauze. Oh, dat Ja, dat was wel Zij luxe wel. eigenlijk. Ja. Ja. Sylvie Leen. Dankjewel nog. Ja. En, uh, ja. en later CVT ontdekte. Complete Vocal Technieks. Ja, oh, die okay. wil ik ook wel meegeven aan iedereen. Dat is echt geweldig. Ja, ja het is dat. Dat, dat is een manier van zingen. Uh, er is een school in, uh, in Kopenhagen, dacht ik. En uh, daar, je hebt heel veel verschillende manieren om, een, uh, om, een, om je stem te gebruiken. En wat ik deed bij covernummers, dacht ik van: nou, ik kan het hele nummer zingen, maar die ene uithaal of dat stukje, dat vind ik toch moeilijk. Ja. En wat ze dan zeggen is: van, nou, je hebt, uh, jij gebruikt deze vorm, maar je kunt dus ook dit of dit doen. En dan kan het wel. Okay. En uh, ook bijvoorbeeld distortion of een schrapertje of een techniek die je dan kunt doen zonder dat je je stembanden kapot maakt. Dus dat ah. is echt ongelooflijk. Ja, is uh, ja. En het mooie is wat, wat vroeger veel op het consortium gebeurde, is je moest klinken als ja. en iedereen weet een beetje hetzelfde gemaakt. Daarom dacht ja. ik ook altijd ik ga niet zingen want ik ben geen Mariah Carey en ik ben nee geen nee. En zij zeggen juist, we houden je eigen sound. Je kunt alles zingen met je eigen sound. En of ja. het al mooi is of niet, ja, dat is wat het is. En dat is de smaak. Ja, dat is een maar, andere ja, subjectief ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. klopt. Ja. ja, dus dat vind ik het prachtige aan Complete Vocal techniek. Echt, uh, ja, okay. Okay. ja. Maar dit is echt wel meer een hobby dus, begrijp ik. Voor de mij is het wel ja. echt ja? een hobby. Ja. En voor de andere bandleden? Ook. Allemaal hobby. Ja, ja, ja ze okay. zitten wel van, nou, als we nou uh, geld gaan verdienen, dan, dan stop ik met mijn werk. Dus uh, <laughs> wie weet. Nou, We hebben volgens mij die Spotify moeilijk, al 30 cent verdiend. Al 30 cent? Ja, we zijn echt... Je ja. loopt binnen. Ja, ik voel me ongelooflijk te benieuwd. Ik zag, ik zag even zijn postbusadres <laughs> aanvragen. Ja, oh ja. De voor, voor de, de belastingen. We kunnen een beetje ontduiken natuurlijk. Ja, ik denk dat als de belasting eraf gaat, wordt het nog erger. Ja, als de belastingdienst daarachter komt. Ja, het is oh, legaal, legaal. Ja, legaal. ja, legaal. Ja, nee hoor, we hebben oh, gewoon heel voet, veel financiering ja. Ja. Ja, ja, dat is belangrijk Het is heerlijk ja. om met muziek ja. bezig te zijn, ja, ja. ja. Maar je zou blij zijn dat je weer kan gaan optreden. Dat lijkt me ook wel leuk. Ja, ja. ja, ja. en uh, in september staan we in ja. Tivoli in Katwijk. Tivoli in Katwijk. Nou. Ja, ja. ja. Haringrok. Rock. Ah, ja. Superspannend. Nou, ah, leuk. Ja, en wat was het volgende nummer? Volgende nummer Explode, toch? Ja, oh ja, ja. dat gingen we nog steeds doen. Ja, dat is ook een nummer. <laughs> ja, even herhalen inderdaad, ja. Nou, en ja. weer met een boodschap begrijp ik, want uh, anders zie je het niet. Ja. ja, nog steeds. Nog steeds. Nou, we gaan luisteren. Hier komt hij. Ja, daar zijn we weer. Um, waar gingen we het nu over hebben? <laughs> we hadden het net over de voetballen en de, <laughs> de gladiatoren. <laughs> <laughs> Waardoor zijn ja. jullie beïnvloed? Hè? En uh, hoe zou je je muziek willen uh, karakteriseren? Nou, ja. wat wat, waar ik altijd voor gevochten heb... is uh, dat we juist niet in een hokje te stoppen zijn. Um, en dat we alle genres willen spelen... Zowel op het moment dat dat... ...voor ons zo voelt, of voor degene die dat schrijft zo voelt. En dat vind ik ook oh, leuk okay. aan onze band. En ik weet nog, toen ik net begon... ...en ik met een producent aan de slag was... ...dat hij zei van, ja, maar als we, te, als we ons willen verkopen... ...moet je één genre hebben, want anders Stop, is, het, dan ja. is het niet te doen. Dan weten nee, mensen zoar. niet waar ze voor komen. Nee, nee, nee. En uh, niet te veel ballads, want dan uh, valt het publiek in slaap. en uh, Het moest altijd maar via de regels en in de hokjes. En ik zei van, ja, maar waarom dan? Want ik luister zelf ook naar echt enorme variatie aan muziek. En ik ken ja. meerdere mensen die dat hebben. Ja. Die zeggen, ik luister niet alleen naar jazz. Ja, maar niet op één avond, denk ik. ik. Als je voor een band wil komen, wil je toch weten wat die band te bieden heeft. Ja. Waar je dat avondje naar gaat luisteren. Dat, ja. ja, en aan, ja. aan de andere kant denk ik. Ja, nou ja, ik vind het juist ook lekker om die variatie te hebben. En heel veel bands vallen naar mijn idee vaak in. Uh, dat bijna alle nummers een beetje op elkaar gaan lijken. Nou, dan val ik een beetje in slaap. Ja. Ja, ja. ja, dus ik Ja, je het juist hebt het wel eerlijk. met zangers ook die in één toonhoogte alleen kunnen uh, zingen. Ja. Het is wel prettig als er een variatie in uh, tonen... Ja, ja en, en als je het kunt, waarom zou je je dan beperken? Ja. Ja, nogmaals, je, het moet duidelijk zijn wat je biedt inderdaad. Ik denk dat voor een hoop mensen wel... Uh, belangrijk is wat ze willen gaan zien en zo. Ja, ja, ja en jij zegt het moet duidelijk zijn qua ja. genre. En ik zeg dan gewoon, nou, het is duidelijk dat wij dat dan niet hebben. Nee, okay. <laughs> ja, dat is toch de andere kant. Wat trouwens nog ja. wel leuk is, is in Explode heb je nu de mannen ook horen zingen. Voordat ik bij de band kwam, wilde dus niemand ook meezingen. Okay, yeah. Terwijl ik het heel erg leuk vind om ook backing vocals te doen. Ja. Maar de kans niet krijgen. En ik denk voor het publiek ook veel leuker is om ook tussendoor een andere stem te horen. Klopt, ja. ja. En ja. meer stemmig is mooier. Ja, ja. Klopt, nee, het ja. vult ja. enorm aan. Ja. Uh, dus uiteindelijk is Fred, onze uh, solo gitarist, toch ook, ook mee gaan zingen. Ja, yeah. Applaus. <laughs> kostte wat overredingskracht, maar hij doet het. Yay. En, uh, en Tom en, uh, en Michael zijn ook... Uh, Oké. Okay, toe te horen ja. in de backings. Ja, ik vind het Nou, dat is ook niet makkelijk, denk ik, om te gaan zingen. Je, wat jij ook vertelde, je moet toch enige schroom overwinnen? Dat geloof ik ook wel. Ja. ja, nou, wat ik me bij hun kan voorstellen... en ik denk dat meerdere mensen dat hebben... is als je een muziekinstrument bespeelt... Ja? Uh, dat je, en je wil het goed doen... dat je daar al je focus op wil leggen... Ja. En als je natuurlijk en speelt en zingt, dat maakt het gewoon moeilijker. Ja, dat is uh, waar. Ja. Ja. Dus, uh, en ja. ik vind het heel knap als mensen dat kunnen. Aan de andere ja. kant heb je wel de controle. Dus op het moment uh, dat je een langere uithaal hebt bij de zang, en, en dan moet je als muzikant daarin ja, mee. Wat rustiger, als je het zelf ja. doet, ja. Ja, dan heb je de controle. Maar ze hebben me ook al eens uitgelegd dat uh, elk bandlid heeft ook een bepaalde rol bijvoorbeeld. Hè. Ja. Vroeger zeker hè. De basgitaar staat een beetje achteraan. Die is een beetje low level. De drummer vroeger, die had al het geld, want die werkte meestal. Dus die kon een drumstel kopen. En de frontman, die stond voorop en die was meestal aan het zingen inderdaad. De rest stond nog een beetje achter. Maar van die drummer ook wel. Ik praat over de 60, 70 jaar. De drummers waren dan meestal iemand die was aan het werk. Dus die had geld om een drumstel te kopen. Dat maar was goed, natuurlijk het duurste, Kijk dat naar maar. de Beatles, daar sprong, zong en Paul McCartney en John Lennon. En George, Stones, en George Harrison. En George Ringo of Star. Ja. Maar ook bij de uh, Stones zongen ook uh, Mick Jagger en Keith Richards. Ja, ja, ja. Of ah, bij Queen op. zingen ja. ze ook allemaal. Nou, de niet, wie? maar bij Queen. Queen, ja. Ja, zongen ook allemaal. Ja, maar ja, ja, nou, wat ook. wil je daarmee zeggen? Nou, dat, dat, dat, dat er toch wel meer bands zijn met uh, uh, samenzang. Ja, dat is waar. Ja, dat zeiden ja. we net ook. Dus het is toch ja, mooier inderdaad. Ja. Ja. En ik moet zeggen, als ik backing focus doe, ik, ik kom er mee weg. Maar een vriendin <laughs> van mij, die, die zegt zo goed, die, die verandert dan net even een nootje. Okay. En dan klinkt ja. het gewoon meteen dat ik denk, wauw, ja, dit is het. Dus daar zitten absoluut wel gradaties in. In hoe iemand vocals kan doen. En hoe belangrijk je ze ja. eigenlijk kan maken. Ja, dat is wel Soms belangrijk. Bij heel veel nummers ja. maakt eigenlijk de backingfocus net dat het een nummer 1 het wordt. Ja. Naar nou, mijn idee. Ja, oké. Okay, hoeft yeah. niet altijd, hè? Nee, nee het ja, hoeft en niet. En sommige mensen kunnen echt heel mooi samen zingen. Ja. ja. Wat dat wel is, niet ja. apart. Nee. Je smelt ook <laughs> samen. Hè? Als je langer met elkaar zingt, dan smelten de stemmen samen. Ja, toch? Oké. Okay. Ja. Die ook ja. haar mooi aan dan, of zo? Ja, ja, dat ja. gebeurt gewoon... Uh, ja, automatisch. Just like life. Ja. Ja. Niemand wil met mij samen zingen. Oh, ik ga wel met je zingen. Nee, no, no, geen probleem. Nou, we gaan samen even zingen nu. Noé, ja, even zingen. Noé. Hoeveel <laughs> luisteraars houden we dan nog over? Alle duifjes op de dam. Oh, ah, we een, een reportage trouwens over ze, Gert ah, en Hermien. Ja, vanavond. Nee, gisteravond. Eie, gemist. Gisteravond. Mo moet je terugkijken? Het schijnt dus heel veel roddels geweest te zijn ja? over die gasten. Ja, ik ken ze alleen maar van de duivels op de dak. Ja, maar ook. hebben grijs haar of zo. Ja, ik of heb we, jou, ja, ja, ja, ja, dat is er ook een van hun. En toen zijn ze in de heer gegaan. En toen schijnen uh, die ze kinderen betast te hebben. En um, ja, ja, uh, <lacht> gigant zijn ze gaan scheiden en ja, ja okay. het echt dramatische roddels Vierlijk, waren ja. dat heb ik nooit geweten. Maar daar kom je uit achter als je op, uh, terugkijkt op de televisie. Had je het willen weten? We. Nee, ik zie maar geen bol. Het nee. is wel leuk om te zien wat voor puinhoop het was. Vanavond is het ook voetballen, begrijp ik. Vanavond begint uh, de EK. Hij wil toch begint. het voetbal nog even naar voren brengen. hè? Ja, denk je. Ja. we blijven tot... Nee, voetbal. nee, we hadden het net namelijk over het voetbal en... Ja. Um, wij hadden zoiets van. Pim zei. Ze Elke elk speler heeft twaalf uh, man om we te gaan. Begeleiders of zo. Dat klopt. Steunzootjes ja. in de schoentjes. <lacht> om, om die uh, investering van 12 miljoen een beetje ja, gezond te ja, houden. Nou, ja. Toen ja. hadden wij zoiets van. Eigenlijk vinden we dat een beetje onzin. Want wat is de meerwaarde geweest van voetballers tijdens de coronacrisis? Ja, best wel groot. Ja. En dat, ik denk, een uh, hoop mensen hebben het gemist, natuurlijk. Huh? Nou, joh, ik kan mij niet <laughs> Sorry. Kijk, ik, ik, mijn basissport nu is taekwondo en ja, dat heb ik enorm gemist en we ja, zijn hier sinds twee ja. weken weer, mogen we weer, uh, of sinds een week eigenlijk, mogen we weer met vol contact uh, okay. ja. trainen. Dus dat is prachtig. Ja. En ik merk wel, heel veel mensen hebben het sporten gemist, ja. Ja, maar specifiek ja. voetbal zou ik het krijg je nee. mijn dikke nee hoor nee. allemaal ja. uit alle al fans al zijn nu nog niet kunnen oefenen dus, uh, ja, maar voetbal is wel de sport die het meest beoefend wordt in nederland ja, ook wel de, de meeste ook kijkers is de aandacht ja. aangebesteed. ik ik weet het niet ja. als je het quando bijvoorbeeld wat jij nu zegt ja. zo hoog had opgenomen als dat voetbal promoten wordt weet je wel elke dag laten zien en voor besprekingen van een uur tussenbesprekingen van een uur na besprekingen van een uur. Ja, nee. Als je dat doet, nou moet je kijken hoe, hoe populair taekwondo wordt. Nee, dat geloof ik niet. Nee, geloof ja. absoluut. Ik Kijk, weet het zo. Die, die, die, die, uh, Ik heb ooit op een stal gestaan, daar stond een... Uh, Waarom is paarden springen dan niet zo populair geworden? Er is oh. ook niks aan om te zien. Nou, Dat toen, ze, toen ze hun Olympische medailles haalden, toen waren ja. ze toch wel meer in de picture. En toen ja. werd het ook Ja, iets meer inderdaad, ja. Ja. Ja. ja. Maar dressuur bijvoorbeeld weer niet, want ja, daar zaten weer meer vrouwen en daar zat weer minder ja. Ja. promotie. En, oh, en, en springen was toch een beetje de mannenwereld. En ja, ja. ja. daar zat dan wel weer geld achter. Ja. ja. ja. <laughs> Ik zie ja. het Ik dan. Heb Kijk, ooit twee rode rakkers. Ik heb ooit een met een vrouw en die de vriend was zo K1 fighter. Die heeft van die armen waar jouw bovenbenen ja. ja. met z'n tweeën tegelijk in kunnen. Ja. Dat je zoiets hebt van, nou, daar moet je geen ruzie mee krijgen. Nee. <laughs> en dat was ook zo populair. Er kwam zelfs op stal kwam een, een Japanse uh, filmmaatschappij... Ja. Een, een reporter maken oh. over hem. Een soort kooivechten eigenlijk. Nee, oké, okay, One ja. is wel een soort kooivechten... maar ja. naar, uh, je mag geloof ik alles doen... Oké, okay. ah, okay, ja. want MMA komt natuurlijk ook enorm, maar is natuurlijk ja. ook een beetje een reizende sterne. MMA? MMA, ja. ja. Ik weet ook niet alles natuurlijk, maar in ieder geval mag je daar ook, ook vechten. Het is ook meer ja, ja. een combinatie van meer dan ja. vechtsporten. Hè, waarbij je ook Misschien willen we meer mag. bloed zien, denk ik. Ja. Nou, ik ja. niet, maar. Uh. <laughs> nou, ik heb die jongen een keer gezien toen hij een wedstrijd verloren had. Ja? Dat oh. was met kerst. En toen heb ik ook direct gezegd: maar nou, je ziet er niet uit, joh. <laughs> maar dat had ik dus niet mogen zeggen. Oh. Maar dat, dat, ja, die krijgen echt wel behoorlijk het opdagen. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik geloof ook, de, uh, ge, ja. ge maar geen enkele topport is... Top wel, is uh... Bijvoorbeeld in Japan is dat veel populairder dan voetbal. Ja. Dus het is ook een beetje afhankelijk. Ja. Kijk, in Amerika heb je dat Amerikaans voetbal. Het wordt hier ook wel heel erg overdreven. Is het voetbal? Ja. Nee, het is wel voetbal. heel populair. Het is wel niet voor niks dat al die vrouwen nu wel gaan voetballen. Dat ja. is omdat we het kunnen, maar nooit het geld ervoor kregen. Vinden. Dus ja. ik vind dat de vrouwelijke voetballers nog steeds hun loon mag dan nog steeds meer omhoog om gaan Nou, gelijk eens trekken hier. met ja, man, ja. Ja. Ja. Ja. We zitten nu in een tijd dat de vrouwen meer opkomen. Ja, ja. ja het plafond wordt. is weg hier. Sorry, ja. het, wordt, het, wordt, het, wordt, het wordt gelijk. Ik zeg niet dat we boven de mannen uitsteken. We gaan voor gelijkheid. Dat is al uh, de dat eerste bestaat, stap. Ja. Daar is het nummer over schreven. Dat gaan we doen. Ja. <laughs> ik voel me helemaal geïnspireerd. Ja, ja. Nou, we hebben nog twee minuten tot het nieuws. Zullen we even een ander nummertje draaien... of nog eentje van uh, Nieuw-Page? Nou, zullen we een ander nummertje... en dan gaan we naar de generaal weer verder met New page en dan kunnen we ja. de he nummers helemaal laten horen. Daar gaat-ie. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remember. shadows behind